Die was hoofdonderwiezer. Ze heeft zijn hele leven voor hem gezorgd. Voor een jaar of vijftien is hij overleden. Dus hij is al oud. Een jaar of tachtig dacht ik zo. Niet zo jong meer dus. Ah, je bent er toch.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 En de afspraak was dat er nooit over het geloven gesproken zou worden. En dat ging jong goed. Maar toen de keer met kassen mis, toen de knecht nooit de nacht mis, dat nu rooms en het kindje wiegen, toen was het weer zo bar en het was zo koud en sneden, dat de baas die zei, zou je niet liever in bedden blijven Anton? Maar de knecht ging toch. En de volgende dag zei je, baas, ik gooi.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 Ik ken dat verhaal. Van dat meisje? Nee, van die Romse knecht. Dat staat bij Heuvel. Oh, dat kan best dat mijn vader dat van Heuvel heeft. En hij zoiets las, dan schreef het in zijn schrift. Zijn die verhalen van uw vader? Waarin dit schriftsteel is van mijn vader. En dat had hij gelezen? Dat schreef het dan over. En u zelf? Hebt u zelf wel eens wat over kabouters gehoord? eens. Nee, zulke dingen vertellen ze hier niet. En dwaallichtjes? Och, Moerassen is hier niet erg, dus dan heet dat niet zo.